Ik zal ook een korte samenvatting geven van de preek in het Nederlands. Ik ben begonnen door mezelf af te vragen waar die grote groepen mensen zijn gebleven die op de moskeeën afkwamen tijdens de maand Ramadan. En wat heel erg spijtig is, is dat de mensen kennelijk heel veel aandacht schijnen te hebben voor het vasten. Maar ze schijnen geen aandacht te hebben voor het gebed, wat natuurlijk belangrijker is. Dan het vaste. Er zijn bewijzen natuurlijk te vinden. waaruit blijkt dat dit gebed. de steunpilaar vormt van het geloof. En ook weten wij allen. dat in tegenstelling tot alle andere verplichtingen. het gebed niet op aarde als plicht is opgelegd. maar in de hemel. Alle andere verplichtingen werden aan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, doorgegeven. via Jibreel alayhi salam. Maar toen het tijd werd om het gebed verplicht te stellen, heeft Allah subhanahu wa ta'ala, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bij zich laten komen, en hij heeft hem verteld over deze verplichting. En dat duidt natuurlijk op de grootsheid van het gebed. Het gebed, beste mensen, is zo belangrijk, dat het nood, maar dan ook nood, komt te vervallen. Onder welke omstandigheden dan ook. Sommige mensen die denken dat alleen maar het op school zijn, of op je werk zijn, voldoende is om het gebed te laten vallen. Dat is niet waar, beste mensen. Het gebed komt zelfs niet te vervallen ten tijde van oorlog. Zelfs ten tijde van oorlog werden de metgezellen opgedragen om het gebed tijdig te verrichten en ook nog gezamenlijk. Het gebed komt nooit te vervallen. Ook niet voor een zieke persoon. Iemand die niet kan opstaan. Iemand die niet kan bewegen. Hij dient alsnog het gebed te verrichten. In de toestand waarin hij verkeert. Als hij niet kan staan, dan maar zittend. Als hij niet kan zitten, dan maar liggend. Maar het gebed dient altijd verricht te worden. In tegenstelling tot de andere verplichtingen. Want het vaste kan soms komen te vervallen. Als een persoon ziek is. Of als een persoon reiziger is. Ook de bedevaar kan voor een persoon komen te vervallen. Als hij daartoe niet in staat is. Fysiek, financieel. Maar het gebed komt nooit te vervallen. Waarom? Omdat het namelijk de relatie vormt tussen de dienaar en zijn Heer. En degene die zuinig is op de gebeden. Zuinig, dat betekent dat hij de gebeden verricht en ook nog op tijd verricht. Degene die zuinig is op de gebeden, zegt de profeet in een prachtige overlevering. Het gebed zal op de dag des oordeels voor hem dienen als licht. Zal voor hem op de dag des oordeels dienen als bewijs. Zal voor hem dienen op de dag des oordeels als redding. Maar degene die niet zuinig is geweest op de gebed, voor hem zal er geen bewijs zijn. Voor hem zal er geen licht zijn. Voor hem zal er geen redding zijn. Het gebed, beste mensen, oftewel het verlaten van het gebed is een ernstige zaak. Een gevaarlijke zaak. We moeten ervoor uitkijken. En als ik zeg de verwaarlozen van het gebed, daarbij hoort ook het feit dat de mensen de moskeeën verlaten na de maand Ramana. Dat is een ernstige zaak, beste mensen. Een zaak die de persoon op zijn gezicht smijt in de hel op de dag des oordes. Een zaak die al je daden teniet doet. En daarom zegt de profeet, vrede zij met hem in een prachtige overlevering. Het verbond wat wij met ze zijn aangegaan is het gebed. Wanneer zij het gebed verlaten, dan treden zij buiten het geloof. Ook zegt de profeet in een andere overlevering. De stap die een dienaar nodig heeft om buiten het geloof te treden, is het verlaten van het gebed. En ook zegt Allah subhanahu wa ta'ala, Hij spreekt over mensen die zitten aan te komen. Er zullen zich na die eerste generaties, generaties voordoen, die het gebed zullen verwaarlozen. En zij zullen hun lusten, hun blinde driften volgen. Diegenen zegt Allah subhanahu wa ta'ala, zullen ernstige bestraffing tegemoet gaan. En je bent het met me eens als ik zeg dat deze woorden... Deels op ons slaan. Wij zijn degene die het gebed hebben verlaten. Onze jongeren. Onze zusters en broeders. Hebben het gebed verlaten. Als de metgezellen in staat werden gesteld. Om een blik te werpen. Op onze tijd. Dan zouden zij ons. Als volgt beschrijven. hypocrieten zullen ze zeggen. Ze zullen zeggen verdorven. zondaars, Mensen die hun heer niet hebben leren kennen. Mensen die geen ware dienaren zijn van hun heer. Luister naar de volgende woorden van Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Hij zegt, degene die wenst zijn heer als een moslim te ontmoeten, die moet zuinig zijn op deze gebeten. Daar waar er geroepen wordt naar deze gebeten, met andere woorden, in de moskee. We moeten zuinig op zijn, zegt Ibn Mas'ud. Want Allah subhanahu wa ta'ala heeft voor jullie profeet regels voorgeschreven die dienen als wegen naar leiding wanneer jullie deze gebeden laten vallen dan hebben jullie de leiding van jullie profeet niet opgevoegd en dan zegt hij aan het einde je zag ons toen de tijd als er werd opgeroepen voor het gezamenlijke gebed dan kwam er iedereen op af de enige die er niet op af kwam was een monave een hypocriet die bekend stond om zijn huichelarij en ook Noor Omar die zei van als wij een man misten tijdens Salat al Isha' En tijdens Salat al-Fajr in de moskee. Dan begonnen wij aan hem te twijfelen, zegt de oma. Dit zijn de woorden van een aantal metgezellen. Omtrent wat? Omtrent het niet bijwonen van het gezamenlijke gebed in de moskee. Wat te denken van het feit dat de metgezellen op de hoogte zouden worden gesteld. van hoe het vandaag met ons gesteld is? Van het feit dat wij het gebed helemaal hebben verlaten, van het feit dat wij het gebed niet op tijd verrichten. Wat te denken van het feit dat zij op de hoogte zouden worden gesteld van hoe het nu gesteld is met de moskeeën, deze moskeeën. Ik heb zelfs in het Arabisch gezegd, als deze muren konden praten, de muren van de moskeeën konden praten, dan zouden zij datgene wat zij in zich dragen aan droevenis en verdriet, zouden zij blootgeven en aan ons laten zien. Waarom zijn ze verdrietig? Vanwege het feit dat er gewoon veel te weinig op deze moskeeën afkomt. Dat de mensen niet meer omgaan met deze grootste zaak met deze grote pilaar van de islam zoals het in de tijd van de profeet werd gedaan een zaak die zo belangrijk is dat de profeet het nodig acht om op zijn sterfbed terwijl hij ligt te sterven nogmaals de volgende woorden uit te spreken as assala, as het gebed, het gebed om deze grote zaak te benadrukken beste mensen degene die het gebed verlaat en niet verricht beste mensen is een bedrieger en bedrieger van zijn Heer. en bedrieger ten opzichte van de verplichtingen die wij dienen na te komen. En iemand die niet bidt, beste mensen, moet je niet in vertrouwen nemen. Zo'n persoon huwen wij niet onze dochters. Waarom niet? Want de persoon die in staat is, het verbond wat hij met zijn Heer is aangegaan, niet na te komen, die is ook in staat om iedereen te bedriegen. Als jij je dochter aan zo'n persoon geeft, dan kun je vanuit gaan dat hij haar nooit goed zal behandelen. En zelfs als hij haar goed behandelt, in wereldse opzicht, dan zal hij haar nooit aansporen om een goede moslimma te zijn. Om haar gebed op te pakken, om haar hijab te dragen. Zo'n persoon is een bedrieger. En wanneer jij je dochter aan hem geeft, dan is het net alsof je haar eigenlijk zeg maar, naar de wolven gooit om haar te verslinden. En daarom dient iemand die niet bidt. Zo spoedig mogelijk terug te keren naar zijn Heer. Berouw te tonen. Richting zijn Heer. Voordat de dood hem treft. Want dan is het te laat. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala. Om ons tot diegenen te doen. behoren die zuinig zijn op het gebed. En die altijd zorg dragen voor het gebed. En die tijdig het gebed verrichten. Jij zegt om Allahus hei russu waalikouw waalikouw waalikouw waalikouw waalikouw waalikouw waalikouw